Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Derna, Libië, zijn inwoners de straat opgegaan en hebben gebouwen in brand gestoken. Ze zijn boos op de overheid. Vorige week braken twee dammen, waarna een modderstroom de stad verwoestte. Dat zegt Midden-Oosten journalist Joost Scheffers. Ja, ze willen dan een onderzoek naar um, hoe het heeft kunnen gebeuren dat de dammen... ...zijn doorgebroken. Ze willen ook graag toezicht van de VN in Derna hebben voor de wederopbouw. Ze vertrouwen hun eigen regering niet. Bij de ramp kwamen duizenden mensen om en nog eens duizenden raakten gewond. Vandaag en morgen zijn de algemene beschouwingen. Dat zijn de debatten in de Tweede Kamer over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Die zijn gisteren gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Politiek verslaggever Wilco Boom legt uit dat het dit jaar allemaal net wat anders zal gaan... Rutte doet er eigenlijk niet meer toe. Hij is demissionair, hij heeft zijn vertrek aangekondigd uit de politiek. En wat we gaan zien is dat alle fractievoorzitters veel meer met elkaar in debat zullen gaan dan met het kabinet. Om zich te profileren en kiezers te lokken. En ook dat ze al zullen gaan proberen om allerlei bondjes met elkaar te sluiten. En volgens Wilco lopen die bondjes vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. De Domtoren in Utrecht is al bijna vijf jaar verstopt achter stijgers, want hij wordt gerenoveerd. Maar vandaag wordt hij langzaam weer zichtbaar. Ze beginnen met het afbreken van de stijgers. Het gaat wel lang duren. Eind dit jaar moet de bovenste 40 meter weg zijn. En in september volgend jaar, dan moet de Domtoren weer helemaal zichtbaar zijn. En dan nog even dit... Het is maar wel opgevallen dat ze hard gaan. Vroeger had je die snorfietsen en dergelijke die je voorbij raadsten. En nu zijn die dingen die helemaal stil voor langs je voorbij gaan. Nou, de politie is opgevoerde fatbikes helemaal zat. Die hebben een gashendeltje of andere snufjes. waardoor ze sneller gaan dan de toegestane 25 kilometer per uur. Dat mag uiteraard niet. De politie ziet het aantal ongelukken met die dingen dan ook toenemen. en gaat extra controleren. Wie met een opgevoerde fatbike rijdt, kan hem bij de controle kwijtraken. En het weer nog een droge dag met behoorlijk wat wind en af en toe wolken, af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Apkouden en knopend Amstel, 4 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knopend De Hoek en knopend De Nieuwe Meer, 8 kilometer langzaam rijden. In beide gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. Dan de A9 naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart, 3 kilometer met 10 minuten oponthoud door een auto met tech. De rechte rijstrook is dicht. A9 vanuit Alkmaar, daar ook daar 10 minuten vertraging bij Uitgeest, daar staat file vanaf knopend Kooi Meer. En en op de A10, de ring van Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk bij Amsterdam buiten Veldert. De rechterrijstrook is dicht, het verkeer loopt daar vast vanaf Knoopend Meer met ongeveer een kwartier extra reistijd. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Ik weet niet wat ik wil, het niet kan. Ik weet niet ik wil, het niet kan. Ik weet We see them all my head in the room in the car in the light and the dark all my head when we go outside make them know that we vibe all my head in the room in the car in the light and the dark all my head when we go outside make them know that we vibe where you're at there where you spied on town you got the vibe by one you got the vibe by one i like you where you talk. Okay? Smile, divorce, only you, I want. The only you, I want. Baby, I'm calling. Only you, I'm calling. Baby, I'm calling. Only you, I'm calling. Baby, I'm calling. Only you, I'm calling. Baby, I'm calling. Only you, I'm calling. Baby, I'm calling. Yes, I do. Every other guy they lie.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 Come. RMZ aan voor 106.9 Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó, no dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió, y la madre no olvide ese día que aquel hombre engracho se le falló. de mami, bien como rey, nada se denegó, si sí, en todo se consintió, crecido y presumido el joven se ha vuelto y se cree mejor por el sudor de su madre, tiene carro de la y viste y hermano. En dan En dan gaan we dan gaan we naar de familie. En dan gaan we naar de familie. En dan gaan tu naar En de familie. En dan zo Tocaron la puerta oficial buscando un asesino con su descripción. La madre no lo creía y llorando decía